Bij aanvallen van Boko Haram zijn sinds 2010 zeker 1700 doden gevallen. De Belastingdienst is miljoenen euro's misgelopen... doordat uitzendbureaus voor Polen onterecht belastingkorting kregen. De bureaus kregen belastingaftrek omdat ze de opleidingen van hun uitzendkrachten betaalden. Maar de opleidingen waren vaak onder de maat. Bovendien gebruikten bedrijven de aftrek vaak niet om hun personeel bij te scholen... maar om er zelf beter van te worden. De onderwijsinspectie en de Belastingdienst zijn een onderzoek gestart... naar het misbruik van het belastingvoordeel. Het weer in het zuiden bewolkt zijn regen met kans op onweer. In het noorden overwegend droog met de meeste zon in Groningen. Temperatuur 18 tot 25 graden. Dit was Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstadfiles door werkzaamheden op de A10 tussen Osdorp en de afrit Rai 4 kilometer. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Knauwpunt Lunette en Hagestein 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. We'll be right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 Zelfs een uh, zaterdagmiddag. Het is even na twee uur, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag met Cindy Lauper en Girls Just Want Fun. Voor Zandvoort en de regio. Even na twee uur, dat betekent dat wij er weer uh, drie uur zijn. Goedemiddag, luisteraars, en goedemiddag, Albert Jan. Eh, goedemiddag, kijkers en luisteraars. En Rob, goedemiddag. Wederom drie uur live vanaf de tolweg 10A Zandvoort op zaterdag. Met uiteraard vele, vele vaste onderwerpen en vele, vele onderwerpen. Allereerst natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd houdt u pen en papier bij de hand. Uh, dan hebben we natuurlijk om half drie het weerbericht door Lex van der Hoorn. En als ik nou naar buiten kijk... Denk ik dat hij langskomt. Gezellig. Ik denk het ook. Ik denk dat hij lekker lang, gezellig langskomt. Dus om half drie het weerbericht van onze enige echte weerman uit Zandvoort om half drie. Rond de klok van half vijf hebben we het uiteraard het dier van de week... en die luistert deze week naar de naam Oscar. En liefhebbers van het gedicht van de week... ja, om kwart voor vijf is het weer zover. en het heeft alles te maken met de zee. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. En rond de klok van kwart over twee gaan we praten met Ton Ariussen. Wie kent hem niet... Uh, dan gaan we praten over de historische Grand Prix parade... die volgende week zaterdag in Zandvoort gaat plaatsvinden... en waardoor het hele centrum zal worden afgezet. En dat is op zich geen probleem. Want u ziet natuurlijk de meeste mooie Grand Prix-auto's door het centrum. En ik heb begrepen dat ze zelfs twee keer door het centrum gaan rijden. Maar daar gaat Ton ons alles over vertellen rond de klok van kwart over twee. En uh, als Ton er dan toch is... He, ja. dan hou hem ook vast. Want om uh, kwart voor drie gaan we weer met, uh, met Ton rond de tafel. Want dan gaan we onder het motto van... is er nog leven na Café Oomsday... is even met hem kijken wat hij nou allemaal doet in zijn vrije tijd. En zo te zien doet hij niet zoveel in zijn vrije tijd. Nou... No. Je kan hem nauwelijks bereiken. Hè? Ik bedoel, er zijn altijd weg. Maar waar zit hij dan? Dat is de grote vraag. Dat allemaal, daar krijgt u antwoord op... rond de klok van kwart voor drie. Tussen vier en vijf gaan we... Uh, proberen we nog even te schakelen met de heer De Visser. En dan onder het motto van... Gaat het weer een beetje, meneer De Visser? Want er is momenteel een gebruikte botenshow in Hoorn, En hij gaat vertellen over hoeveel en hoe druk het en hoe gezellig het daar wel niet is. En wij volgen voor u de kwalificatierace van de Formule 1. Die momenteel in Spa-Franco-Jean wordt verreden. In regenachtige omstandigheden. En om onze gast, echt hoofdgast van vandaag alvast enigszins uh, goed te stemmen. En we hebben we een mooi plaatje voor hem uitgezocht. Hier is Brooke Benton. One word can close this deal. Baby, be my queen of hearts. Please give me that love you've got. I Won't you to say yes, don't you say no. Make me feel good, kitty Maybe I'm just wasting time. mind you could make me feel so good i know you could if you only would i want you to say yes don't you say no make me feel good kitty i wrote you a six page letter i called you on the phone but you started talking about the Together. Kitty, oh, don't you know that's wrong? I can't stand this playing around. Now help me up, don't let me down. Me baby, tell me so. If you love me, let me know. I won't you say yes, don't you say no? Make me feel good, kiddio. Down. A kiss me baby, tell me so If you love me, let me know I want you say yes Don't you say no Make me feel good Kirio Voor onze gast van vanmiddag draaide we hem, Johan de Broek Benton en Kirio CFM met een hoofdletter petter zet Van zon, zee, zandvoort en zomerhit en hier is Gino Fanelli. Dan zit je er wel een beetje stilletjes bij. You gotta move. Dat is zijn motto. Ja, maar vorige week was het nog niet in beeld. Dus nee, nou wel, nou dan gaan we nog van alles doen. En nu moet ik opletten. wat Je ik kan uh, live meekijken op www.cfmsanvoort.nl En dan uh, kijk live mee, uh, aanklikken. Dan zie je de studio aan de Tolweg 10A. Met albert in de Rob tot aan uh, 5 uur. En niet uh, met z'n tweeën zijn we op dit moment. Maar met z'n vieren. Ja. Maar uh, de derde, dat is uh, gast van vanmiddag. Ton Arissen. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag. Tom, welkom in de studio. V vorige week kwamen we wel wat tussen, maar uh, gelukkig is het dan deze week uh, wel gelukt. En je zit nu... Uh, ja, ik moet even... Uh, welke pet heb je nu op? Ik heb uh, nu de pet op van... Uh... Nou, het evenement van volgende week. Ja, maar de pet van... Ja, bent, dat is een evenement wat uh, volgende week gaat plaatsvinden. Ja. Maar in welke hoedanigheid uh, ben jij daarbij uh, betrokken? Nou, ik zit uh, mede in de organisatie van... Uh... Zit nou gewoon dat je voorzitter bent van die stichting. Nou club. ja, dat, dat, dat wordt je gevraagd om te worden. Dus ik ben uh, inderdaad, ja. zoals jullie dat willen... Ja. Ik ben uh, voorzitter van die stichting. De grote man achter alles. Dat is uh, mijn grote vriend Ron Brouwer van Laura Hardy. Ja. En uh, ik moet hem af en toe een beetje afremmen. En zodoende is hij gaat hij gaat over de centen en ik ga over de rest. Nou, dit is even een tussendoortje. Die heb je niet op voorbereid. Maar ik was laatst uh, bij Lau uh, en Hardy even op bezoek. Maar toen hadden ze het over jou. Uh, heb jij je voorblad al ingeleverd? Luisteraars, voorblad Dat hoort bij de voetbalpool oh, voor, daar. voorblad hoort bij de voetbalpool. Nee, ja. dat is me niet gelukt. Dat is één. En hebben we heb die 10 euro al betaald? Dat, dat wel. Oké, okay. hey, wij, ja. wij zijn wel goed geïnformeerd <laughs> hoor. <laughs> dus uh, rond het geld komt er dan. <laughs> ja, het goed, komt helemaal goed. Terug naar uh, voorzitter van de evenementenstichting Stolvoort. Ja. Wat, wat behelst dat? Nou, de grote dat lijnen? Nou, het behelst, zoals we, de, we zijn twee jaar geleden uh, begonnen om, zoals het vroeger was, de evenementen te organiseren met uh, vier of vijf podia. Dat, zoals iedereen dat weet is dat uh, twee jaar geleden totaal verregend. En dan, dan creëer je dus ook en schep je geen inkomsten. Dus dat wordt dan al veel moeilijker voor het volgende jaar. Het jaar erop hadden wij ook nog genoeg <coughs> sponsoring. Ja. En zijn we begonnen. Maar je begint dan met een giga achterstand. En ook vorig jaar was het weer ons niet gezind. En is er dus besloten om een kleiner circuit op te zetten. En dat houdt in dat we nu met één podium werken. Ja, en en het podium is gestationeerd bij de HEMA waar dus ook de ijsbaan is ja uh, even kijken, ja, met, maar ook met een relatief klein team, dus de, de, de lijnen zijn kort, de duidelijk. lijnen zijn heel kort en daardoor du du duidelijk zijn, uh, helaas zijn dat veel mensen die zeggen, we komen helpen en ja. dan is het s'nachts en dan sta je daar toch nog maar met z'n tweeën blikjes op de duim en weet ik veel wat allemaal ja. maar dat hoort er nou eenmaal bij het is niet prettig, maar het gebeurt en het is niet anders, mensen denken en doen niet anders ...en als je daar verandering in probeert te brengen... ...dan gebeurt het altijd dag daarna... ...ja, je hebt gelijk, volgende keer is beter... ...maar je moet je wapenen voor zulke dingen... ...dat dat niet lukt. Ja. Voorzitter, Stichting Zandvoort. Het eerste grote evenement... ...over een week is het zover... ...dan is het de, de historische Grand Prix Zandvoort. Dan is het drie dagen volle bak in Zandvoort... ...veel uh, activiteiten... ...en met name, en daarvoor hebben we je in eerste instantie... ...voor dit gesprek uitgenodigd... ...de zaterdag. Daar staat een heleboel te gebeuren, in het dorp... In het dorp is vanaf 6 uur wordt het een beetje hectisch. Dan gaan vanaf 7 uur rijden, geloof ik, de, tussen 6 en 7 rijden auto's. En ons is beloofd dat het er ongeveer honderd zullen zijn in diverse klassen. 100? Die ja. rijden in groepsverband, dus in groepjes van 10 of 15 of misschien 20, ik weet niet hoe groot dat is. Die rijden dan twee rondjes door het dorp, dus die zijn echt overal te bezichtigen. En de route zal zijn. Vanaf het circuit, zeg maar, de Van Spijkstraat, de Engelbertstraat. En dan de Weg, Oranjestraat, om het muziekpleintje heen, door de Halterstraat. Zeestraat weer omhoog en dat rondje dan nog een keer. Dus wij krijgen onze eigen o-rouge volgende week zaterdag. Dus dat is de zeeweg omhoog geweldig. Maar ze doen het twee, twee keer. En ze doen twee het twee keer. Zodat het, ja, dan, wordt er, dan kunnen we ook zien hoeveel het er zijn. En waar we ze allemaal kwijt kunnen. Want de bedoeling is dat als die twee rondjes afgelopen zijn. Dat er op het podium inmiddels een speaker van het circuit heeft plaatsgenomen. Die het een en ander zal uitleggen. En over welke auto's het gaat. En welke mensen daarin zitten. En hoe dat beheerd wordt. En daarna zal uh, de Ruud zich installeren. En ik zal het geluid wat de auto's uh, maken. Waarschijnlijk overstemmen. Ja. En dan wordt het in ieder geval een gezellig ritmisch geluidje. Terwijl het uh, brullen van de auto's natuurlijk ook echt heel goed is. En, uh, en dat betekent uh, even in de praktijk voor de zandvoerders Gewoon lopend naar het centrum gaan volgende week zaterdag. Ja, gewoon, je kunt gewoon over. Als je gewoon dat rondje centrum wat ik uh, situeer, Als je dat, als je daar beweegt. Dan zie je alle auto's. En na die twee rondjes zullen er een stuk of wat in de halterstraat staan. Misschien een paar op de C-straat. Een paar op de Engelbertstraat. Want dat zijn er natuurlijk zoveel. Ja. Dat die niet allemaal op het raadhuisplein terecht kunnen. En verkeersregelaars, alles geregeld? Alles is geregeld. Geweldig. Want er wordt een mega evenement die zaterdag ja. in het centrum. Wij gokken op 10.000 man. Maar dat vindt de burgemeester niet goed, denk ik. De dat is een grapje. Maar ik denk dat als wij een paar duizend mensen mogen begroeten. Dat dat weer wel zeer welkom zal zijn. Geweldig. Uh, nou, namens CFM een hele fijne en gezellige uh, historische Grand Prix-avond. Met muziek en, en oude... Uh, ja, dat, dat moet lukken. Dat moet lukken. Nou, met jou uh, als, uh, als uh, ja, trekker van het hele geheel, moet ik dan maar zeggen. Samen, nou, één van de trekkers. Eén van de trekkers, ja. samen met Ron. In ieder geval van Café Laurel en Hardy. Uh, wij zullen er zeker zijn. En uh, genieten van jullie uh, uh, inspanningen, kan ik wel zeggen. Ja, ik heb nog een uh, klein naast nou, ik hier toch zit, mag ik dat wel vertellen. Ja. Want we hebben ook grote plannen met het laatste weekend van september. Dan is de DTM. Ja. En dan zijn bezig om te kijken of we dat in een Duits bierfeeststijl kunnen doen. Op het plein, op het Raadhuisplein. Dus wordt vervolgd. Daar wordt achter de schermen druk over onderhandeld. Klopt dat? Dat klopt. <laughs> Goed, nou uh, tot zover. Jij blijft zitten, want kort voor drie gaan we even verder uh, praten. Op een iets andere. Op een ander item. En uh, ik zou zeggen, kondig jij de volgende plaat maar aan, want wij weten niet waar je het over hebt. Nou, dus toevallig, dat is iemand die ik toevallig ergens tegengekomen ben. en zijn naam blijft dan plakken. En dan heb je de mazzel. dat hij ook nog bekend wordt met een nummer. Het nummer kan ik niet uitspreken, maar dat artiest heet Richard Bona. et tes larmes et tes pensées par le moins de toi si le monde c'est bien la même aujourd'hui qui est mais pas la même I'm Goedemiddag bij CFM. Je hoort het. doe maar. Doe maar wat. En sinds een dag of twee. Nou, het is uh, inmiddels half drie, dat betekent tijd voor het weerbericht. We zeggen, goedemiddag Lex, welkom. Je hebt die twee minuten van vorige week, die hebben we weer ingehaald hoor. Ja, keurig netjes op tijd hoor. <laughs> vandaag. Hey. Ligt weer op schema. We liggen weer op schema Lex. Goed zo. Goedemiddag, Goed is jouw week geweest? Mijn week was goed, joh. Ja, lekker. Ja, kappertje geweest. Dat zien we. Dat ja. zien we. Jaren Het ziet er briljant uit. Ja. Ja. Ja. Nou, uh, Knappe ventjes. Ja. Nou, ik, ik zit op de webcam, dus... Uh, ja. Ja, ja, ik zwaar je. Ja. Uh, laat ik beginnen te vertellen dat Zandvoort op het op de verkeerde plaats ligt. We hadden 20 kilometer meer naar het noorden moeten zitten en hadden we volop zon gehad. De, de, de, de, dus we <tie> zitten net op de grens eigenlijk. Zuiden ja, van het klopt. land. Zuid van het land is bewolkt het noorden van het land is zorg. En nu, uh, ja, we hebben echt veel sluierwolking. En dat houden we vandaag. Er kan zelfs uh, vanavond een buitje vallen. Hé. Hey. Ja. Die, I'm die kans, in the rain. Die kans is aanwezig. Maar dan zal het ook een buitje zijn. Dus een pluutje meenemen als je vanavond weggaat. Ja, voor de zekerheid. Voor de zekerheid. Voor de zekerheid. Nou, de temperatuur die, uh, is op het ogenblik 22, 22 graden. En dat, uh, dat houden we. En de normale temperatuur is uh, 19 in Zandvoort Kijk, in deze tijd van dit dat jaar. Dat doen we dus goed. Dat doen we dus goed. Nou, morgen. Nou, dan is het toch wel een stukje beter. Dan uh, hebben we vooral in de middagperiode met zon. Maar er is ook nog wel wat sluierbewolking. Maar de zon die schijnt daar wel lekker doorheen. Dus dat gaat wel goed morgen. Met een, uh, een zwakke tot matige oost-draaiend naar noordoost-wind. En een temperatuur van ongeveer 23 graden. Ja, dan gaat goed goede kant op. Maandag. Nou, dan is het gewoon zonnig. Zonnig, kan niet anders vertellen. Zonnig met een matige noordoostenwind. En een maximum temperatuur van 22 graden. En dan ga ik door naar de dinsdag. Ga door, ga door. Ik heb een kei goed humeur van, Lex. Zonnig. Kijk, zonnig. Kijk. Met een zwakke tot matige noordoostenwind. ...en een maximumtemperatuur van ongeveer 22 graden. Wat hebben die mensen die moeten werken, toch weer een mazzel, hè? Ja, ja, he. ja, he. ja. Dat is een lekker ja, ja. weertje. Maar wij hebben ook mazzel eigenlijk, want een lage drukgebied... ...dat zou oorspronkelijk op ons afkomen, maar die blijft boven België hangen. Dus wij hebben gewoon mazzel, ook vandaag en morgen... En de komende week hebben we ook zon, want na het weekend hebben we meerdere dagen met veel zon en droog. En een middagtemperatuur die boven normaal is. En die is normaal gesproken 2, 19 graden. En we gaan uh, ja, 2, 23 graden halen we van de week wel. En uh, voor de diehards die de zee induiken? Uh, 20 graden. 20 graden, oh dat valt best mee. Ja en uh, gistermiddag, toen, uh, toen was het knap zonnig. En toen was het vrijwel de hele middag laag water. En dan staat die zon die erop te branden. En dan gaat die temperatuur naar 2, 22 graden ongeveer. En dat heb ik dus even geprobeerd. En dat was helemaal goed, man. Heerlijk. heerlijk. Hij durft wel als hij het zelf maar goed, ja, ja. goed uitspreekt. Ja. Hey, en uh, volgende week dan uh, hebben we nogal wat evenementen. Heb ik net gehoord. Zaterdag. En de kaarten wijzen erop. De kaarten dus. Ja, nee, je zegt ja. het heel goed. En de verschillende weercomputers, die hebben dat berekend. Dat het toch wel goed weer is volgende zaterdag. zaterdag. Dankjewel. Ook is alsjeblieft. Lex denkt ook aan iedereen. Daar zijn we heel blij mee, Lex. Ja, maar vorige week zei ik heel stiekem tegen Rob van... volgende week dan is het al vanaf het strand. Daar dacht ik nog aan vandaag. We zitten er 20 kilometer naast. Dat kan natuurlijk volgende week ook wel gebeuren. Ja, je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Maar de hoop is er. Nou, het weer is na te lezen op jouw website. Dat is www.meteopagina.nl. Je kan bijvoorbeeld op Twitter. Dan krijg je elke dag gratis het weerbericht voor de volgende dag. En dat is op het media-pagina Of je zoekt gewoon even op Meteo Zandvoort. En natuurlijk op tv -lop. Ja, kanaal 40 digitaal. En de analoge kijkers gaan naar kanaal 45. Dankjewel Lix. En graag tot volgende week. Tot, tot volgende u. week. Dat was het weer. Zie je de Muziek. Papa Sapais in Op de radio van Santana, je hoorde, she's not there. Zo dadelijk gaan we weer verder praten met uh, Ton Aderse En dat gaat over, is er leven na Café Oomste. Nou, we hoorden zo dadelijk van Ton, maar eerst een Hier is the Whispers en the beat goes on. Het is uh, inmiddels uh, kwart voor drie geworden, nog steeds in de studio aanwezig, uh, Ton Arissen. En uh, ja, we gaan het hebben over, is er leven na café Oomsteen, Ton? Ja, goedemiddag nogmaals. Goedemiddag nogmaals, ja, dankjewel. Nou, er is leven uh, na Oomstee. Komen, komen we zo op, want we, twee weken geleden was het eerst zo, uh, Ton, uh, over je geschiedenis hey, weten we nu alles. Want je bent nu echt een bekende Zandvoort geworden, ja. want er staat een, stond een uitgebreid artikel in de Zandvoortse krant. Dorpsgenoten, welkom bij de club. Dankjewel. Het <laughs> is een elite club hoor. Uh, maar goed, het motto, Rob zei het al: is een leven na café-Oomstee. Ja. En één, één ding hebben we nou, om kwart voor twee al uh, zijn we achtergekomen. Dat is dus de voorzitter van de Stichting Evenementen, Zandvoort. En uh, wat ik weet is dat je uh, uitgebreid uh, op vakantie bent geweest met je wederhelft. Ja. Goed bevallen. Dat is heerlijk en heel goed bevallen. Geen kriebels halverwege van ik wil weer naar. Uh, de... Nee, ik, ik zal zeggen de, de eerste week van juli. Toen heb ik het moeilijk gehad. Toen dacht ik echt, oh, waarom, waarom, waarom? Ja. En wat er dan gebeurt in Ene, dat weet ik niet. Dat kan ik ook niet beschrijven. Ik weet ook niet wat de aanleiding is. In Ene is het klaar. Dan zet je je eroverheen, schijnbaar. En uh, dat had ik van tevoren niet gedacht. Maar het is gewoon zo. Ik, uh, het is niet zo dat ik het helemaal niet mis. Er zijn uh, hele leuke dingen die je mist. Vooral voor voor de, in de weekenden als je dingen organiseert. En dan... Uh, nou, zo'n avond dat je een jam sessie hebt of iets wat daarop lijkt. En dat er dan mensen binnenkomen lopen en die zeggen, mogen wij ook een nummertje doen? Ja. Nou, en dat is prima. En dat, gaat, uh, dat ging heel goed. Dat deed ik uh, voordat ik dat uh, echt door had waar het door kwam. Dat is de samenwerking met NH Hotel. Die hebben een... Nou ja, een, een site. En als, als er daar mensen op de knoppen zitten en is er iets in doen in Zandvoort. Nou, dan kwam uh, Café Oomstee op de prop en dan... Hé, hey, dachten die mensen, wij maken ook muziek, we gaan er eens kijken. Nou, zo kom je echt van alles tegen en dat is iets wat je op termijn wel zal gaat missen, ja. Maar wij, die dus regelmatig bezoekers waren bij jou in de Oomstee, we zijn je EGA wel erg dankbaar dat ze zo lang heeft gewacht met ingrijpen. ze had er eerst een beetje spijt van dat ze het gedaan heeft, maar ze is nu zo blij dat ze mij die 7,5 jaar gegund heeft, want ze krijgt het dubbel in de was terug. Oké. Okay. Super. En als het eerste wat ze terugkrijgen was natuurlijk die heerlijke vakantie die jullie hebben gehad. Ja, dat was echt perfect. Maar dan kom je terug. En dan hoef je niet meer elke dag naar het café. Nee, dat, dat is zo. Nou, dan koop je een racefiets, want dat is, dat, dat, is de, dat, is de, dat is de oplossing. Ik dacht dat je met de honden uitging. En dan uh, trap je, ja, dat staat wel in het stukje, maar dat was toen nog. Uh, dat was al vier weken eerder uh, besproken. Dus toen wist ik niet zo goed wat ik zei. Maar met honden uitlaten, dat doe ik wel eens. Ja. Maar niet die grote ender die mijn vrouw loopt, hoor. dat, uh, dat is wat uh, aan de zware kant voor mij. <lacht> <lacht> <lacht> het is een doortje. Nee, ik loop af en toe mee. Ja. En dan, uh, nou, dan weer even twee dagen niet, denk ik. Maar uh, met het uh, fietsen, ze fiets mee. Nou, ik moet zeggen, uh, het is, uh, dat is iets nieuws. En met dit weer is dat heel goed te doen natuurlijk. Ik weet niet hoe het straks wordt, als het wat, uh, wat kouder is en uh, het regent een keertje, weet ik veel wat. Maar tot nu toe uh, vermaken ons kostelijk, moet ik zeggen. Ja, want uh, ik zag je van de week of twee een week uh, terug uh, met posters rondlopen van, uh, van diverse ja, ja, evenementen. Ja. Dat is ook een voortvloeisel uit uh, het feit dat je in die evenementencommissie zit. Ja, dat moet, moet je wel wat doen. Als je dan toch extra tijd hebt, dan moet je ook extra inspannen. Dus ik ben ook met de volgers naar Haarlem geweest. Ook in Haarlem, hangt nu dat er 31 augustus gewoon hier een band optreedt. Dat is mooi. Dat is... Maar dan breng je dus, ik stel me dat dan zo voor dat je dan uh, die flyers of die, die posters rondbrengt. Maar overal waar je komt, word je natuurlijk herkend. Ja, ik moet zeggen dat de eerste dag dat ik dat deed. is me dat. Uh, nou ja, uiteindelijk heel goed bevallen. Want je komt er zo, zo, zo thuis aan. En dan heb je, uiteindelijk heb je dat. Ja, je hebt tien volle heb weggebracht. Tien en dan, uh, dan wordt het wat minder. Dus de tweede keer dat je dan weggaat. pas je dat een beetje aan. Ja, je moet ook, je moet ook een beetje inwerken natuurlijk. Ja, ik, ik, ik had het nu. ik had het wat beter moeten verdelen. Ik had uh, wat winkels moeten doen. en een paar cafés. Niet alleen cafés. Dat, dat is te nou, zwaar dat, op een gegeven Oké, maar aldoende leer je het Ja. ja. En goed, maar zijn er verder nog dingen die, die, je, op, die je, in je in je hoofd hebt zitten... die je in de, toekomst, of in de nabije toekomst wil gaan ja, doen? Ja, ik wil in de nabije toekomst toch gaan onderzoeken. Iedereen weet, dat is, zal ik niet onder stoel of banken steken... dat ik erg van Jess meer geslammeer, ben. Dus ik wil toch op de een of andere manier kijken of ik... Iets van Jess in Zandvoort terug kan kijken. En daar, ik bedoel niet dat er in de, wat in de kroeg gebeurt, dat dat niet. Bedoel, maar ik bedoel nee. het podium in dorp. Dat is, dat, is, dat is, laten we zeggen, dat is een circuit op zich, als ja. het ware. En daarnaast. Ja, dat heb ik nou eenmaal in mijn hoofd. En dan eens kijken waar dat waar strand ik, Maar ik ga me daar wel mee bezighouden. Uh, Leven luisteraars, er was vroeger altijd, uh, in het recente verleden, altijd een soort jam sessie. Uh, iedere maand uh, bij Café Oomstee. Dat is nu verhuisd naar, uh, naar Café Neuf. Uh, hoe, hoe voel jij je daarover? Nou, dat, uh, dat is uh, een. punt één, een veel betere locatie dan bij mij. Het is heel mooi dat ze dat bij mij uh, opgestart hebben. En dat hebben we dan anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar volgehouden. En dat is mooi. Daar doe je hele mooie ervaringen mee op. Ook voor die mensen die in de jazz zitten. En of nog beginnend zijn. Kijk, bij mij was de situatie zo... dat je door de band heen... en hoe meer er waren, hoe moeilijker dat was. Hoe meer muzikanten, hoe moeilijker dat was. Moest je toch door de mensen heen naar het toilet toe. Dus je beleeft de jest <laughs> dan wel heel intens. Ja, ja, je zegt ja, het goed. Ja, en dat is voor de muzikanten lastig. Maar voor, uh, ja, voor de mensen die hun behoefte moeten doen ook. ook ja. Maar ja, op een gegeven moment moet je het zo zien... dat dat... Daar moet je ook het plezier uit halen. Ik bedoel, de jazz is vroeger, volgens mij, als je oude films ziet, ook zo begonnen. in kleine achteraf dingetjes. En daarna is het pas groot geworden. Dus er zijn uh, grote mensen. En Saskia Laro vind ik in mijn optiek een grote. Die zegt, ze moeten niet zeuren. Zo is de jazz begonnen en ik voel me hier thuis. En dan op de hoek van het biljart met een trompetje en dan weet ik veel wat. Dan is dat gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja, en het blijkt ook uit dat het ook een gigantisch succes is. Maar, ja. je bent, maar uh, heb je al gesproken met de uitbaters van Café Nuf? Hoe vonden zij het nou dat zij dat nu nou, organiseren? Nou, uh, de, de eerste keer uh, toen was ik verhinderd. En de tweede keer heb ik uh, een nummer meegespeld. En uh, zij zijn zeer, nou ja, zijn zeer in hun opjes daar. Het is een betere en een grotere locatie. En uh, dus, er gebeurt meer. Ja. Terwijl de tuinen ook zoals nu met dit mooie weer... De deuren open kunnen. en uh, ja, Dan genieten er veel meer mensen. Kijk, Bij mij was het met 30 mensen was het vol. vol klaar. Ja, uh, daar kan je lang en moeilijk over praten. Maar meer, meer kunnen er niet in. En daar, uh, nou, daar kan het dubbele makkelijk in. Ja, de, even voor het plaatje compleet te krijgen. De nieuwe uitbater van Café Oomstee. Wie is dat geworden? De nieuwe uitbater. Uh, dat is Theo Keur. En die per 1 september. dat staat geloof ik ook deze week in de krant. Heet het Café Keur. Café keur. En Daarmee haalt hij, heeft hij een beslissing genomen. En die heeft hij overwogen genomen. Want ik praat nog wel met hem. Want het is ook zo dat ik vanaf 2 september gaat Theo en Sandra op vakantie. Van 2 tot 14 september neem ik zijn café waar. Hoor je dat, Rob? Hij neemt de café waar. Van wanneer? Sorry, dat verstond ik niet. Van 2 tot 14 september. Van 2 tot 14 september? Ja, en dan staat uh, Ton gewoon in café keur achter de bar. Goed, Rob, hou uh, je de agenda even bij? Ja, ik ga hem uh, even invullen hoor. Oké, op... nee, uh, u hoort nog van ons. <laughs> nee, dat is leuk en hij heeft. Uh, ja, mijn, ze hebben er heel veel zin in en ze doen het goed, maar wij lijken niet op elkaar. Dus waarschijnlijk in de uitvoering van het café ook niet. En dat is niet beter of niet slechter. Maar... Ik heb het gedaan zoals ik het wilde en hij gaat het doen zoals hij het nee, Dat moet ook. Ja. En, en hij start goed, want hij start 1 september met een uh, palingrogerij met een DJ. Nou, dan heeft hij zijn eerste activiteit ook, ook lekker binnen. En, en zo moet hij het ook doen. Je moet gewoon ondernemen, anders gebeurt er niks. Goed, uh, helaas uh, uh, ontbreekt ons de tijd, want we zouden wel een zomergastenavond van je kunnen maken. Ja. Van zo'n drie uur durend programma met muziek en alles erop en dan. Ja, als ik dat mag vullen, ben ik trots. Nou, ik zal het met de programmaleider erover hebben. <laughs> Wellicht dat CFM erop terugkomt. Maar even, even resumerend, we hebben een, een plaat klaarstaan. Wat, je zei het al in het begin van het interview. Je mist dat, dat ze binnenkomen lopen. Ja, het, dat... is, het is gewoon geweldig als je, dat is een van de laatste keren gebeurd. Dan zit je in een café en er komt een grote donker man. Negen mag je niet meer zeggen, maar zo zag hij eruit. Hm. En die zegt, mag ik piano spelen? En dan had hij nog zo'n heel klein vrouwtje bij hem. En die kon ook nog leuker zingen. Dus nou, dat is prima. Iedereen maakt plaats. En hij gaat op het biljart zitten. Elektronisch piano. En gaat spelen. Nou dat heeft gewoon meer dan een kwartier geduurd. En dat is eh, vol of. En achteraf blijkt dat zo'n man in Frankfurt. In een Amerikaanse band. Daar gewoon de pianist is. En zij de zangeres is. Van een of ander jazzorkest. Nou als zoiets gewoon bij je binnenkomt lopen. Ja. Dat na, dat de, je maar, heb je, heb, dan kan je niet meer stuk. Dat ga je mis. Ja dat zijn dingen die je mist straks. Goed. Op termijn. Uh, nou, ik heb net een plaatje afgegeven. Ik weet niet of dat kan. Maar uh, dat is Kelder. En Kelder zijn gewoon twee Nederlandse jongens uit Brabant. Ja. En die kwamen bij mij binnen ook via dat NH-hotel. Van, mogen wij straks een liedje zingen? Ik zeg, dat is prima. Dus dat regel je dan. En dan gaan ze zingen. Ze krijgen een microfoon en ze gaan aan de gang. En dan zei achteraf heb ik dus een cd gekregen. En dat nummer wat u zo gaat horen. Nou, dat hebben ze bij mij in het café gezongen. Nou, dat is top. We gaan ernaar luisteren. Op naar het nieuws. Dankjewel, Ton. Dankjewel, jullie. Dankjewel, Ton. En uh, we spreken elkaar nog. We spreken elkaar. Bedankt. Het beeld is nog wat wazig. Ik kijk door mijn tranen heen. Niemand naast me in de auto. Rijd ik zo om je heen. Niets om uit te leggen. Je bent duidelijk geweest. Je hoeft me niet te helpen. Ik red het wel. Kilometers, vele uren gaan aan mij voorbij Toelloos rij ik naar het strand en denk aan wat je zei Het was een strijd van woorden en niemand had gelijk Er is geen rechter, het is voor mij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 De VN-gezant wil dat VN-inspecteurs toestemming krijgen om de GIF-aanval van Woensdag te onderzoeken. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Rusland en Frankrijk hebben de regering van Assad en de opstandelingen opgeroepen om mee te werken aan zijn onderzoek. De twintig VN-deskundigen zijn al een week in Syrië, maar mogen alleen eerdere aanvallen op drie andere plaatsen in Syrië bekijken. Nelson Mandela verkeert nog steeds in levensgevaar. De toestand van de Zuid-Afrikaanse oud-president is kritiek, al is hij wel stabiel. Dat staat in de verklaring van de Zuid-Afrikaanse president Suma. Hij roept de bevolking op voor Mandela te blijven bidden. Mandela werd op 8 juni in een ziekenhuis in Pretoria opgenomen. Hij kampt met een chronische longinfectie. Vele hielden